Thank you. Van mooie dingen op artistiek gebied, van beeldhouwwerk, muziek en schilderkunst. Maar hoe dit alles mij ook interesseert, toch wordt door mij te alle tijd beweerd. Veel mooier dan. Het mooiste schilderij, ben jij, mijn lieveling, ben jij. De kleur van je haar en de bloos op je gezicht. Het stralen van je ogen, mooier dan het zonnelicht. Ik heb de Mona Lisa ook gezien, dat was voor mij een droom. Mijn mooier dan, dit mooiste schilderij, ben jij, mijn lieveling, ben jij. En de Mona Lisa ook gezien, dat was volwaard een droom. Maar mooier dan het mooiste schilderij, ben jij, mijn lieveling, ben jij.